Alle vier zijn familie of bekenden van de doodgeschoten bokser Kevin America. Agenten deden gistermiddag onderzoek in de wijk Lindenhold, waar de bokser twee weken geleden werd neergeschoten. Tijdens het onderzoek hoorden ze knallen... en zagen ze dat een man vanuit een auto in de lucht schoot. Na een uitgebreide zoektocht werden de vier mannen aangehouden. Mensenrechtenorganisaties zijn woedend over de onthoofding... van een huishoudelijke hulp in Saoedi-Arabië...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 Het is alweer twee over vier. Wat vliegt de tijd toch als je plezier hebt en uh, naar nachtzuster zit te luisteren. Uh, vragen en antwoorden, daar draait dit programma om. En uh, als je een antwoord hebt of een vraag natuurlijk... dan kun je bellen naar 0800-1121... Of even een mailtje sturen naar nachtzuster-omroepmax.nl. Of twitteren via apenstaatje-nachtzuster, kan ook allemaal. Of um, je even melden op de chat, vinden we gezellig. En die is heel eenvoudig te vinden, dan moet je natuurlijk wel achter de computer zitten... maar dan ga je naar uh, omroepmax.nl slash nachtzuster... En ergens daar links kun je dan kiezen voor verschillende vormen van de chat. Net wat het beste bij je persoonlijkheid past. En dan uh, kom je terecht uh, nou, in een groep mensen die tijdens dit programma met elkaar aan het chatten zijn. En dat is leuk. Uh, 0800-1121 is de snelste weg. Vragen die nog niet beantwoord zijn, uh, is ja, toch die ene vraag van Klaas. Die ik al vaker gehoord heb, maar het antwoord vergeten ben. Waarom gaat alles op de schaatsbaan en de atletiekbaan altijd linksom... en niet rechtsom met de klok mee, wil Klaas graag weten. 0800-1121. Adil wil weten of hij, als hij een nieuwe baan vindt... zijn pensioen moet overhevelen naar een nieuwe pensioen, pensioenverzekeraar. Ans wil weten waarom in, in huizen van die ramen boven de deuren... binnenshuis zijn gebouwd... Peter wil weten waarom vrouwen in Bolivia zo'n klein bolhoedje dragen. Frank die vroeg zich af waarom uh, presentatoren zoals Cilly D'Artel en Milika Pettersson... elkaar regelmatig even aankijken tijdens het presenteren. En mevrouw Van Ginkel sprak ik zojuist en die wil graag weten... Uh, of de dames, als ze winnen met schaatsen, verplicht zijn om hun muts af te doen... als het volkslied speelt. En zo ja, waarom de dames bij Prinsjesdag dan hun hoed niet af hoeven te doen. Goeie vraag van mevrouw Van Ginkel. 0800-1121. En dan is het inmiddels vier minuten over vier. En traditioneel is dat het moment dat we bij Nachtzuster op Radio 1... van Omroep Max een discoplaatje draaien. En in dit geval is dit bakkera. En yes sir, I can boogie. <tied> My sensation. You try me once, you'll beg for more. If you want more step. Mensen die het prettig vinden om na vier even wakker te worden. Dat lukt altijd wel met een klein stukje disco dansen. 0800 1121, dat blijft het nummer dat je kunt bellen met al je vragen en natuurlijk je antwoorden. Jos, goeiedag. Hi, uh, met Jos. Ik had een vraag over die wapenwet waar ze nu in Amerika. Ja, wat ik hoorde, hè? Potverdorie, ja. Uh, want ik was net, ik ben nu een artikel aan het schrijven, want oh. ik ben nogal actief in de vredesbeving, over het geweld in Amerika en Nederland met elkaar vergelijken. En dan zie je bijvoorbeeld dat in uh, Amerika 88% van de mensen een wapen hebben en in Nederland 4%. Ja, yeah, ja. Yeah. En je ziet ook dat de criminaliteit gemiddeld in Amerika ongeveer 9, 9 keer zo hoog is. Uh, procentueel dus, hè? ja. Yeah. Wat mij niet verbazen. Ik heb ook vrienden in Amerika en ik vraag hen steeds van uh, hoe komt het nou dat uh, Amerika zo verschrikkelijk gewelddadig is yeah. vergeleken met Nederland. Want ook Wat ik ook heel raar vind bijvoorbeeld is dat uh, Bush hè, volgens Wikipedia aan de lens zet. Dat een goed medisch tijdschrift wat ook oorlogsstatistieken bijhoudt. Hoefs heeft meer dan een miljoen onschuldige mensen in uh, Irak vermoord. Meer dan een miljoen. <laughs> de vermoord heeft... Ja, zo, ja, ja. De... ja. Maar de vraag is dus, ja. want dat wil je weten, hè? Ja. De vraag is dus, hoe komt het uh, dat er zo'n enorm verschil is tussen uh, de Verenigde Staten uh, uh, en Nederland in wapenbezit? En daar hebben dus die Amerikaanse vrienden van mij geen bevredigend antwoord op kunnen geven. Ik weet niet of jij het weet. Of jij dat je daar een idee bij hebt. Nee, ik weet wel dat het in Amerika veel, uh, uh, veel meer bij een cultuur hoort. Dus dat het daar... Kijk, als, je, als je hier in Nederland iemand zegt van... oh, en ik heb hier trouwens een wapen liggen, dan ga je echt... Hee! Terwijl in Amerika, is het, het is ook een beetje kip-en-het-ei-verhaal. Kijk, de, oorspronkelijk... Uh, viel daar natuurlijk veel meer jezelf te verdedigen tegen, tegen uh, uh, beren. En uh, nou ja, heel vroeger, tegen in, afhankelijk in welk kamp je zat, indianen of pioniers. Dus daar werd ook veel meer destijds gebruik gemaakt van vuurwapens. En dat is toch in de cultuur blijven hangen, denk ik. Maar ja. dat is dan uh, uh, uh, uh, mijn bekende naïeve kijk op de zaken Want ik weet niet... Uh, dat zit wel. We er op, je op je een jongere natie, hè? Want wij hebben hier ja. natuurlijk veel langere beschaving in Europa, en dat is en ook. Ja, waar ik ook aan had zitten denken. Maar goed, daar zit ik zelf te brainstormen. Ik weet het antwoord dus echt niet, hoor. Maar ik vermoede dat het ook uh, uh, uh, te maken kan hebben uh, met uh, uh, uh, wat dacht ik nou net? Ik ben even mijn eigen... Ja, nee, maar ik zit ondertussen, zit ik te denken... om mijn eigen verhaal nog even te staven... Ja. dat ik toevallig onlangs een artikel las... over vrouwen in Nederland die jagen. Ja. En alle vrouwen die in dat artikel aan het woord kwamen... ik denk even zeg ik het goed, maar volgens mij wel... Alle, volgens mij waren nou ja, bijna alle vrouwen die dan aan het woord kwamen... die gingen als kind al met hun vader jagen. Juist. Dus, ja. dus het... Het is ja, in Amerika ook veel gebruikelijker om van vader op zoon en van uh, moeder op, nou ja, van ouder op kind. Uh, ook te leren om met een wapen om te gaan. Ja. Of in ieder geval gebruikelijk om het in huis te hebben. Dat, dat, ja. ja, dus inderdaad, misschien ook wat jij zei, op die oorlogen tussen de Indianen en de. dat dat toen ook erin is blijven hangen. Dat ze toen die Indianen, want die hebben ze op een vreselijke manier uitgemoord eigenlijk. hè. Ja, en veel al met vuurwapens tegen. Ja, nogal wat inferieure wapens. Ja, eigenlijk ja, heel erg beloond dat gedrag van het uitmoord. Ja, Toen wel, ja. ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, Ja, ja goed, maar, ja, maar aan de andere kant, uh, uh, want uh, mijn vader heeft ook een oorlog gevochten tegen de nazis en hij was oneindig dankbaar dat toen de Amerikanen en de Canadezen ons eigenlijk van die vreselijke nazi's hier bevrijdden, Zo zijn ze ook alweer in die tijd, hè? Ja. Dus, uh, ja. Maar goed, dat was dus eigenlijk de vraag. Hoe komt het? Uh, en, en ja, misschien dat er uh, mensen zijn die in Nederland die, die een beetje Amerikaanse achtergrond hebben en die ook een beetje thuis zijn in een cultuur. Want als je Nederland ziet op de hele lijst, wij zitten echt met het wapenbezit uh, percentueel, iets op de of 300ste plaats of zo, dus we zitten heel laag. Ja, maar ja, wat deden wij? Wij, wij, wij staken een dijk door. Ja. Wij, wij, wij, wij, ja, wij, wij waren bezig met zandzakken schouwen. Niet, niet met. Maar goed, met mijn uur weet ik veel. 0801121. Daar zijn vast mensen met. Uh, ja, uh, is er is vast hele... wel een willekeurige Hans met heel veel geschiedkundige kennis die er even over belt naar 0801121. Dat is de hele stomme vraag. Nee, helemaal niet. Nee, maar het, het, het, het, het ergert. Ja, het, het is eigenlijk ergernis. Ten gronds. Ik erger me dood aan het feit dat. Met name de laatste tien jaar. Met me, ik heb me zo geërgerd aan Boos en dat ook al dat geweld. Dat die, ik heb net eens de statistieken gekeken van hoeveel, hoe vaak scholen de boel eh, is platgeschoten in Amerika vergeleken met andere landen. Ik ben een artikelen over een ik, mm. ik, ik ben ja, in shock. Vaak... Ja, maar het is een slechte voorbeelden doen, slecht volgen. Hè? En het is dat is ik blijf dat altijd ook een beetje lastig vinden, omdat ik natuurlijk in de media werk. Uh, uh, als, als je iets heel veel aandacht krijgt, dan zijn er altijd weer idioten die denken, oh dat moet ik doen om veel aandacht te krijgen. Ja. Nou, ik heb inderdaad, toen ik wetenschap studeerde, heb ik een keer de stelling geponeerd... ...van dat ook de media een verantwoordelijkheid hebben van wat en hoe ze het brengen. Want er is altijd wel een labiele iemand die het gaat nadoen. En daar was niemand het mee eens, bijna. Terwijl, ik ben het heel erg met jou eens, dat uh, als je... Uh, ja, die labiele lui, die vinden het geweldig om te voorpaging te komen... ...en daarna zelf moeten plegen, maakt ze niks uit. Dus mm. ik denk, wees een beetje voorzichtig, denk ik dan met hoe je eh, op de voorpagina in koeienletters van de telegraaf dingen brengt, maar jij zegt ja. dat het dus eigenlijk ook dat je nee dat niet moet zijn nee nee, want ik vind als journalist heb je de plicht om te rapporteren wat er gebeurt en dan moet je nooit laten tegenhouden door uh, uh, gevolgen. Ja nee, maar kijk als ik zo'n labiel figuur was, hè? Ja en ik wou Ik dacht, laat ik er een stuk of veertig meenemen... van die kleine kindjes. Ja. En ik wil graag op de voorpagina... Ik ga even in de criminal mindset. Ja, ja, ja. Dan denk ik, oh, als ik dat nou doe... ik wil toch zelfmoord plegen. Nou als ik nou veertig kinderen meeneem... Ja. dan uh, kom ik op de voorpagina van de Telegraaf. Dat ja. is heel erg belonend voor mij. Ja, maar ik denk dat de Telegraaf... kan zichzelf wel opheffen op het moment... dat iemand veertig kinderen doodschiet... en zegt van, nou, we zetten het niet op de voorpagina. Ja, maar, de vraag, ja, maar dan is wel vind ik... Uh, ja, nou, goed, de, nou ja, de vraag die ik stel is... hoe, hoe kun je dan uh, het zo goed mogelijk doen? Enig, enigszins smaakvol en, en, en, en wijs. <tiedacht> <tiedacht> het is wel heel schattig. Je valt weg, Jos. Maar het is wel heel schattig om te willen... dat de Telegraaf uh, dingen smaakvol en wijs gaat, gaat brengen. En dat is weer... Maar dan komen we in een hele andere discussie terecht. Maar dat is onze eigen schuld... Wij willen... Wij willen um, de, ik niet. Nee, wij, nee, maar wij het volk, zeg maar. Maar jij ook niet. Jij wil dat niet. Nee. nee maar Toen, ik... Jij leest de telegraaf niet. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik af en toe nog best de telegraaf pak. Maar dan maar meer uit interesse. Ja. Uh, uh, wat, um, ja, wat, ik wil zeggen wat de massa tot zich neemt. Maar ja, dus, uh, ja, dus, ja. ik bekijk dat veel analytischer. Maar, maar ja, nou ja goed, er kwam weer een hele discussie in dat ja, ik dat ook... Is, uh... Ik vind het goed dat je nog steeds nieuwsgierig bent als journalist. Ik, ik lees hem dus ook om diezelfde reden. Mm -hmm. En ik erger me dan vaak. Maar bijvoorbeeld, ik vind het beste een bijvoorbeeld over gezondheid. En de vrouw en dat soort dingen, daar hebben ze best vaak leuke dingen in staan. Ik, uh, ik, uh, ik lees graag de uh, uh, show pagina. Ja, ja. <laughs> Want een... Uh over uh, uh, uh, Rafaël en Sylvie uh, kan ik echt geen is waar, het doen. <laughs> nee, dat is niet waar. Nee. <laughs> nou ja, je weet het natuurlijk niet. Maar volgens Alibé is het niet waar. En die was er toch oh. bij. Oké, okay, ik kon het me al niet voorstellen. Maar ik had wel het gevoel, als, als, uh, als Rafaël zo hard slaat. Ja. Ik, mijn intuïtie was zoiets van: of een van die twee heeft misschien iemand anders, dacht toen. Maar waarom zou die anders zo hard gaan slaan? Maar goed, dat gaat het helemaal niet over dat geweld. Jos, jij bent de persoon die net zegt dat de uh, telegraaf de dingen wat smaakvoller en wijzer moet brengen. Hè? <laughs> nee, ik ben net zo erg als jij. Ik ben verschrikkelijk nieuwsgierig. Ik wil alles ja. weten en begrijpen. En dat van, van, uh, van de vaart voel ik ook allemaal. Ja. Ik ben heel erg. Dat schaam ik me ook voor. Ik, eerlijk... ik ook, maar oh, wat ben ik nieuwsgierig. Want volgens mij, want wie is degene die gezegd heeft dat er een klap gevallen is? Oh. Wie, is... wie heeft er gezegd van ja, er is een klap gevallen? Oh. Heeft Sylvie een persbericht uitgestuurd? Ja, ja. Was er iemand op dat feestje die gezegd heeft van ja, er is ook een klap gevallen? Wie? Oh. Wie? Dat wil ik graag ja, weten. Dus... Nou ja. Heb ik niet gedaan, uh, uh, Astrid. Jij was het niet, ik was het ook niet. <laughs> ik was er ook niet bij. Even, ik lees op de chat nu dat Sylvie het zelf op Twitter heeft verteld. Ah, oké. Okay. Wat zijn die lui snel nou, Twitter. Ja, ja, dat is handig hoor, Twitter. Ik ben ook op Twitter als apenstaatje nachtzuster. Nou, Jos, nu moet ik ophangen. Oké, okay, maar ik hoop niet dat je een domme vraag vindt. Ik vind een vraag nooit dom, maar deze zit wel op het nippertje van... ik weet niet of er wel een praktisch antwoord op te geven is. Nee, maar ik denk dat je, je hebt in ieder geval een, een aanzet gegeven. Ja. En, de, de, de cultuur tussen Nederland en, en Amerika verschilt. Dat, dat, dat boeit me heel erg, dat verschil. Ja. 0800-1121. Ik doe mijn best, Jos. Oké, okay, doei. Doeg. Henk. Henk. Hallo, Henk. Oh. Er was een vraag over het protocol. Ja. Ja. En uh, er is een uh, bijzonderheid voor Nederland, wij zijn sinds de jaar oorlog, zijn we een republiek. En dat heeft, uh, terwijl dan heel Europa eigenlijk allemaal koninkrijken waren. Ja. En dat heeft dat uh, gevolg gehad dat wij in Nederland totaal geen regels, geen verplichte regels hebben voor protocol. In het buitenland is dat wel zo. De Amerikanen die krijgen bijvoorbeeld geleerd dat ze, uh, als het uh, volkslied wordt gespeeld... Ja. dat ze een hand op hun hart moeten leggen. Oh. In Nederland helemaal niet. Oh. Dat is dus, uh, er zijn mensen die gaan dat nadoen, maar dat is uh, on onzin. <laughs> en uh, uh, voor Nederland dan tenminste. In Nederland is het namelijk ook zo dat je iedereen, die mag elke wapen, familiewapen... maken wat hij wil, al gebruikt je het uh, wapen van, de, van de, de Britse koning, Koninkruis... Dat maakt allemaal niet uit. Ik geloof dat het enige wapen wat beschermd is in, de, in Nederland... is het wapen van het Nederlandse Koningshuis. Het is het enige wapen wat beschermd is. Maar hoe zit het... In, ja. in Nederland kun je ook bijvoorbeeld de Nederlandse vlag... de nationale vlag rustig als dweil gebruiken. Nee, toch? Ermee, Mag je dat? Je hem in de fik steken... Oh. Je mag, dat mag allemaal, je kunt ermee doen wat je wil. Je mag hem buiten laten hangen, je mag hem binnen laten hangen. Er zijn wel mensen die zeggen van... En alle regels die er zijn, dat zijn uh, regelend recht, dus onverplicht. Het grote verschil is alleen, als je in militaire dienst bent... dan ben je, ge, dan ben je een soort uh, uh, ja, dienstbaar aan de Nederlandse staat... en dan gelden er voor de soldaten wel regels. Maar dat is een andere zaak. Kortweg, terugkomend op de hoedjes. Ja, yeah. ja. Het, uh, het, uh, en het uh, afnemen van de hoed uh, als het volkswit wordt gespeeld. Ja. In het algemeen geldt dan dat je, je dat als Nederlander dat je, je aanpast aan de internationale gebruiken. En het is dus, en dan moet je ook in de gaten houden dat de gelijkheid van man en vrouw tot wel zover doorgetrokken is. Dat ik, dat ik ook vind dat uh, als de mannen de hoed moeten afnemen, dan vind ik dat de vrouwen ook de hoed moeten afnemen. Ja. En ik vind ook dat als je binnen gaat in een woning, dat ja. de mannen de hoed afnemen en dat de vrouwen de hoed afnemen. En de schoenen Het enige uit. waar dat ja. bijvoorbeeld niet zou, uh, waar dat afwijk, zou kunnen afwijken, het is als je in een kerk gaat waar het steenkoud is en waar je gewoon je jas aanhoudt. Oh, maar normaliteit is dat als je binnen bent, ook voor mannen, ook voor vrouwen, dat je je hoed afneemt. Maar ik ben nu even het onderscheid kwijt uh, van wat jij vindt, Henk, of wat hmm. moet. Er, er moet in Nederland helemaal niks. Dus er moet niks. Dus als het volkslied. Nee. Maar hoeven we Alles zelfs niet... We is een recht in Nederland. Hoeven we zelfs niet te gaan staan bij het volkslied? Nee, eigenlijk niet. Oh. Maar je doet het uit beleefdheid. Je geeft elkaar ook een hand als je elkaar een goede dag zegt. Uh, je kijkt elkaar aan, het zijn allemaal gebruiksregels die, die iedereen normaal, normaal mensen wel doet. Maar, de, maar, die... maar in het buitenland is dat, vaak, is dat heel vaak aan wettelijke verplichtingen. Als je bijvoorbeeld in het nieuws ziet en je ziet ergens in een bepaald land, bijvoorbeeld Iran, dat de Amerikaanse vlag verbrand wordt, dan zitten ze in feite een wettelijke regel te te schenden, dan, ja. dan ben je strafbaar. Dan ja. kun je opgepakt worden. Ja. In Nederland niet. Je kunt rustig met de Nederlandse vlag gaan dweilen. Of het door de strond halen. Of wat je dan allemaal. Stel dat echt, je dat heel graag doen. zou willen. Er ja. mag niemand zijn die je, die je daar enige iets van in de strobreedte in de weg kan leggen. Alleen. Maar, maar, ja, maar Henk. Ja, niet. Henk. Maar, maar, vrouwen doen wel na het schaatsen de. de dit klinkt zo raar, vrouwen Ja, doen dat is het normaal. Ja, ja maar dat is dat ja. De gelijkheid van mannen naar vrouwen, dat is eigenlijk heel normaal. En, en die hoedjesgebruik in de Tweede Kamer, ja, dat is eigenlijk weer in een dertig uh, jaar geleden, is dat weer naar voren gehaald om dat weer versterkt te gaan doen. Ja, maar en dat, dat is een, ge een gebruik wat heel leuk en heel mooi is, maar dat staat er helemaal een beetje los van. Maar waarom heeft de koningin dan altijd een hoed op? Nou ja, ik zei ook al, het koninkhuis is altijd een uitzondering. En, en ja. bovendien, het koninkhuis altijd wat traditioneler. Hè? Dus die, die hangen ook neer op het protocol. Ja. Dus als je naar de, op bezoek bent bij de koningin, dan heb je ook weer veel meer aan het protocol. Uh, uh, ja, de ding, de ding je dien je acht op te slaan. Ja. Wat anders dan, uh, ja, dan. Uh, dan kun je beter niet gaan. Oh ja, dat is ook nog een optie. Dat is nou eenmaal zo. Dat is nou eenmaal, de, ja, dat is nou eenmaal de, de, de normale dingen die je doet. Als je naar de kerk gaat, dan trek je ook niet per met, met voorkeur je trainingspak aan bijvoorbeeld. Hmm. Ja, zo zijn er natuurlijk En als je naar begrafenis wel. gaat, dan trek je ook bij voorkeur een bedstemmige kleding aan. Oh ja. Ja, dat zijn zo van die gebruiken die iedereen eigenlijk wel doet. En als je het niet doet, nou, dan mag ook. Maar ja, je bent toch wel stom als je het niet doet. Duidelijk. Dankjewel Henk. Akkoord. Goeienacht. Dag. Even kijken hoor. Dus we, we mogen de, hoed ophou uh, de hoeden ophouden tijdens Prinsjesdag. En de mutsen mogen ook af. Dat is duidelijk. Ik begrijp het. Uh, you can leave your head on is dit van Joe Kokker. Koker met zijn hoed op. 0800-1121. Als je weet waarom het schaatsen op de schaatsbaan altijd linksom gaat... of als je weet of het nou verstandig is om je pensioen over te hevelen... naar een nieuwe pensioenvoorziener als je een nieuwe baan hebt... of als je weet waarom er in nieuwbouwhuizen altijd een raam boven de deur zit... in binnenshuis dan, en um, waarom in Bolivia vrouwen een bolhoed dragen... Frank wil graag weten waarom presentatoren... bijvoorbeeld Silly Dortel en Milika er kwam hij mee, elkaar altijd even aankijken terwijl ze aan het presenteren zijn. En um, even kijken. Jos, die belde dus zojuist. Die wil heel graag weten waarom er in Amerika... zoveel meer wapens uh, gebruikt worden of gebruikt worden... in bezit zijn dan in Nederland. 0800-1121. Dat is het nummer dat je kunt bellen. Joke, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Ja. Ik wil even reageren op die meneer met voor die leesbril dat hij eerst naar de opticien wil. Die meneer vergeet ook wat de apparatuur bij de bij die mensen kost en dan via de naar de huisarts en dan naar de oogarts. Wat denkt die meneer dat dat wel niet kost? Zo zie je wat het kost voor de zorg, gewoon voor een dood eenvoudig leesbrilletje wat die meneer misschien waarschijnlijk nodig heeft. He? Ik bedoel, dat kost toch alleen maar hartstikke veel. Gaat die man naar de HEMA en nou ja, kijkt dan een paar brilletjes, oh daar kan ik goed mee kijken, dan is dat toch klaar. Maar dan ga je toch allemaal dat dure dingen allemaal niet doen. Ja, maar ik heb toch het gevoel dat het wel verstandig is om uh, sowieso eventjes te laten kijken waarom je slechtere ogen krijgt. En, ja, natuurlijk. En om eventjes. En, en ik heb toch het ook het gevoel dat een opticien weet of ik 1,472 nodig heb in plaats van 1,5. En als ik dan, ja. dan zo'n goedkoop brilletje koop, dan, dan, uh, dan, dan heb ik dat twee weken op en dan heb ik opeens barstende hoofdpijn. Dat is een beetje het vooroordeel dat ik erbij heb, hoor. Want ik, uh, ja. ik heb geen bril. Ja, natuurlijk. Maar ja, die meneer die wilde eigenlijk geen wel zijn oog op laten meten en alles ja. na laten kijken. Maar dan geen bril kopen, omdat hij dat te duur vindt. Ja, maar dat is toch logisch als je voor een tientje een bril kan kopen ergens uh, uh, bij een andere winkel. Dan, dan wil je in eerste instantie liever niet een bril van 200 euro aanschaffen. Weet nee, ik veel, wat kost een bril? Maar die meneer, maar die, meneer die vergeet ja. wat die apparatuur kost bij die opticiens. Ja, maar dat is allemaal leuk en aardig. Maar ik ga toch ook niet een brood van 15 euro kopen als de bakker zegt... ja, maar weet je wel dat ik een hele luxe oven heb? Nee, nee, maar ik vind dit... Nou ja, dat kost alleen maar... vind ik heel veel geld. Ja. Ten eerste op die opticiënt en dan naar, een oog, dan naar een dokter en dan naar een oogarts. Mm. Nou ja, daar zitten ze altijd te klagen over die zorg. Die zorg kost zoveel. Maar ja. als dat heel veel mensen doen... nou, wat kost een oogarts niet voor een bezoek? Ja. Maar ja, ja, dat is dan vaak wel weer, ben je daarvoor verzekerd, hè? Ja, maar ik bedoel, het, het, ze zitten altijd te klagen dat het zoveel kost. Ja. Nee, er zit wat in, joken. Nou, dat is uh, eventjes een um, een. Uh, een a, ja, je hoort toch niet altijd, die zorg ja. kost zoveel, die zorg kost zoveel. Ja. Maar, maar als u allemaal zulke dingen doet... Ja. Het ja, is eigenlijk ik... allemaal de schuld van Adil, hè? ja. Hoe <laughs> is het toch, die arma-deal? Ja. Ja. Nou ja, het, het is duidelijk je dankjewel. Oké. Okay, een goede nacht nog. Goedendag. Joke, Joke? Ja. Heb jij een bril? Ja. Wat kost nou een goede bril? Ja, ik, ik, dat is heel verschillend. Want dan, ik heb er ook wel eens een van 200. Ik heb er ook wel eens een van 150. Maar ik heb er ook wel eens een hele dure. Maar dat is net hoe die aanbiedingen zijn. Ja. En, en wat, wat je mooi vindt natuurlijk. En wat je mooi vindt. Ik bedoel, ja. je hebt mensen... Ik heb een broer ja, en een schoonzus. ja, Die hebben dus hele luxe brillen. Die, die, dat is met goud en alles. Ja, oh. die zijn hartstikke duur. Maar oh. ik heb een gewoon brilletje. En die zijn allemaal niet zo duur. Ik zou er denk ik twee leesbril. keer per dag op gaan zitten. En opticiën hebben ook heel goedkope leesbrillen. Oh, ik heb trouwens wel... Het is misschien rijkelijk laat... Maar er was iemand in de uitzending die een grapje maakte. Ja. Uh, de Harry die zei van uh, over die bril oben un en unte scharf. En, en ja. ik begreep hem niet helemaal, maar dat, dat blijkt een uh, dat blijkt ook nog iets anders te betekenen. Dat one, dat betekent dat is ook als je zonder bikini topje uh, uh, uh, het strand opgaat, zeg maar. Okay. Dus dat was het grapje, dat had ik, dan, dat had ik er niet uitgehaald. Het is wel fijn nee. dat me dat nog even wordt uitgelegd via Twitter in dit geval. Okay. Goed, Joke, daar ben je ook weer helemaal bij. En ik ja, ook. Ja. Dus, ja, want ik, ik ja. vind dat... Uh, ik heb daar een zoon in zitten... Ja. En als ik dan hoor oh, wat het apparaten oh, kosten, ja. nou, dat is onvoorstelbaar. Maar die zal dan ook wel de pest in hebben... dat je steeds meer ziet dat die hele goedkope brilletjes worden aangeboden. Ach ja, hij heeft er niet zoveel moeite mee. Want het zijn ook... Want pas was er nog een oogarts op de televisie. En oh. die zei ook... om even te kijken is niet erg. Maar langdurig ermee lezen, dat is heel slecht voor je ogen. Ja, dan moet je uiteindelijk toch weer... En je, en je dan wil... moet je toch gewoon een goede bril hebben. En je wil ook niet als je er twee keer bovenop bent gaan zitten, dat die stuk is. Er moet ook wel een beetje... Ook, ook dat, maar ja. ik bedoel, het, het scheelt Die oogarts, die lacht dat helemaal precies uit... dat dat natuurlijk ook niet goed is... want het zijn natuurlijk geen originele goede glazen. Oh. Dat, dat heb ik dan ook op televisie van die oogarts. Kijk, nou zo leren we nee, toch allemaal weer wat bij. Ja, ja. Dus ja. ik bedoel, ja, dat moeten mensen zelf weten. Tuurlijk, je kan makkelijk zo'n brilletje halen bij NEMA voor drie nou, ja, drie dus de voor 3 euro. 3 euro? Het wordt steeds goedkoper. Ja, oh jee, je hebt ze uh, nog wel goedkoper. Echt waar? Ja hoor. Dus oh. ik bedoel, dat maakt niet uit. Als je zo even wat wil kijken, dan... Goed, ik heb de mensen, die hebben er wel overal heen liggen. Boven, beneden, op de kantoren, alles. Dat is gewoon ja. om eventjes te maar kijken. Maar als, wat... als ik een hele goedkope zonnebril koop... dan, dan lijkt de, de grond opeens een halve meter dichterbij. Ja, Dus dan ja. moet je natuurlijk bedoel, ook... uh, zulke dingen, dat, dat ga je dan krijgen. Ja. Maar ja, je hebt maar twee paarden ja? ogen. Beetje zuinig erop. Daar moet je alles mee doen. Ja, dankjewel, Joke. Oké, okay, bedankt. Doeg. Twee, Doeg. Paar, twee paar ogen. Nee. Oké, okay. Nico. Ja, goeiedag. Hallo. Uh, waarom dubbel linksomgaan? Ah, Nico, dankjewel. Want die vraag die ja, staat, staat dan ik boven mijn papiertje. Ja, maar lijn of zo. Hoor. Ja, maar we dachten we laten Nico lekker lang wachten. Ja. ja. Nou, de meeste mensen zijn rechts. Ja. En de afzetbeen is het rechterbeen. Oh ja, natuurlijk. Dat ja, was dus het. als je bijvoorbeeld het huisje overgaat, dan stuur je ook met je rechterbeen. Ja. En aangezien 80 tot 50 procent van de bevolking rechts is... en vroeger mochten de kinderen toen dat allemaal ontwikkeld ze ook nog ineens links schrijven, was dat allemaal op het rechts georiënteerd. Ja. De rechterkant, want het stuurt ook. Ja, maar als je steeds zeg maar, iets harder afzet met rechts... dan is het logisch dat je dan uh, links omschaatst. Ja, want als je dus rechts bent, dan kan je ook meer kracht zetten. Ja. Was er niet één land dat linksom schaatste? Staat... Zal... Nee, linksom gaan ze, uh, Oh ja, we gaan... Nee, re rechtsom. Nee, linksom. Oh ja, we gaan... even kijken, we gaan tegen de klok in, dus we gaan linksom, ja. ja. Maar was er niet één land dat ook rechtsom schaatste? Er staat nee. mij iets van bij. Nee. Maar het zal dan zijn dat ze in Engeland uh, uh, links rijden. Ja, en die mutsen zal waarschijnlijk, dat ze dat afnemen, zal of de reclame wel of niet te zien zijn. Oh, reclame op de mutsen ook nog. Ja. Oh, verstandig. Ja. Nee, dat hebben ze erop staan en dan vaak daar onder nog een band. Dus als ze dat afnemen, is dat waarschijnlijk om de reclame. Oh. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay. okay, oi. Bedankt, Nico. Hé, fijn. Dan kan ik die vraag afstrepen. Zo, oh, nou, nou, dan gaan we meteen lekker op. Vincent. Goedemorgen. Goedemorgen. Vincent, hi. Hallo. Ik wilde reageren op de, op de vraag waarom Amerikanen nou zo ontzettend veel vuurwapens in hun bezit hebben. Ja. Nou, dat heeft niets te maken met de indianen en berenjagen, zoals je oh. dacht. Hey, jammer nou. <laughs> hey, jammer. Kom jij zeker met die wapenlobby om de hoek, of niet? Nou ja, ik, oh. ik, ik kan wel wat pro-wapen pro, uh, uit de hoek gaan komen, ja. <laughs> nou, vertel. <laughs> maar ja, dat weet niet echt dat ik het ook verschrikkelijk vind wat er allemaal fout gaat. Vertel. Daarmee, maar, de, ja. maar de reden dat ze dat hebben... Ja. is omdat die founding fathers... die uiteindelijk dus dachten van... wij moeten een, een land gaan ontwerpen... waarbij de mensen tot de ver in de toekomst in vrijheid leven. Ja. Want zij zagen natuurlijk ook hun geschiedenis... en zagen dat ieder land onder koningen, keizers, dictators... altijd ja, onder onderdrukking leefde. Mm -hmm. En dat uh, die altijd gebruik maakten van geweld... Ja. Dus een machtsmonopolie hadden qua uh, wapenbezit, et cetera. Ja. Dan zou je zeggen, voer een democratie in. Uh, uh -huh. Maar ja, ook een leider kan door de meerderheid worden gekozen, zoals we met Hitler hebben gezien. Ja. En die founding fathers die hebben dat uh, zo in elkaar gezet dat ze dachten, de macht moet echt bij de bevolking liggen. En daarom moeten zij altijd een vuurwapen kunnen hebben om... Om ja, de macht in de handen overheid. te kunnen houden. Ja, te kunnen houden. Je ziet dan ook dat de Black Panthers, toen de ja. opkomst was, allemaal zich gingen bewapenen. En dat had niet verkeerd geweest als in Europese grond natuurlijk de joden ook die mogelijkheid hadden. Oh ja. En, en dat is de hele filosofie. Het is een, het is een radicale verlichtingsvorm. Oh. Dat uh, klinkt, klinkt heel mooi. Ja, oké. Okay. Nee, ja, ja, dus het is... Het, het, het wapen is dan, denken wij, direct van hele negatieve dingen. Ja. Alleen de, de context is van, het, het, het gaat om de vrijheden uh, waar, uh, waar je niet aan mag komen. Want uh, het, het zijn De, de, de uh, religies zijn ook succesvol, evolutionair, omdat zij altijd een mechanisme in zich hebben die uh, in staat zijn om een jihad te plegen of een, een met geweld hun ideologie af te dingen die niet uh, vrijheid kent van uh, gelijk van man en vrouw. ...seksuele voorkeur, et cetera. En zij hebben geprobeerd wel al die vrije waarden vast te leggen... ...en ook met een heel uh, solide verdedigingssysteem. Mm, en ja. dat is dus waarom die Second Amendment, uh, dat is dan de Tweede Grondwet... ...zegt de overheid mag nooit tornen aan, de, uh, aan de, het recht van de burger... ...om zich te kunnen verdedigen. En, en, maar dan dat... zat ik er toch niet heel veel naast met het verhaal... van dat het, dat het in Amerika veel gebruikelijker is... Dat, uh, dat het van ouder op kind ook een beetje als normaal wordt overgebracht. Ja, dat, dat, dat klopt. Ze hebben dat ook op die manier, zoals uh, ouders hun uh, kinderen religie bijbrengen... of uh, die, hebben zij de, de freedom, Weet je, zoals zij dat allemaal uh, zeggen, die Amerikanen... hebben zij ook echt als een soort van ja, een concept uh, neergezet... Zo, zoals jij dat weergeeft inderdaad, ja. ja. Nou, uh, he, lekker overzichtelijk en duidelijk, Vincent. Oké, okay. en had, had ik nog het uh, antwoord op het raam. Ja. Over de deur. Ja. Dat noemen ze, bij houtbewerkers noemen ze dat een bovenlicht. Ja. Dus, dus, licht, natuurlijk. Het zal ongetwijfeld zo zijn dat dat uh, is uh, om meer licht binnen te krijgen. Uh, yeah. <laughs> ja, dat is... Kan ik, ik kan ook de ganzen nog beantwoorden. Oh. Ja, die is al een beetje beantwoord, maar vul hem nog maar even aan. Nou... Oh, oh wacht even. Ja, ja dan dus zou je zeggen van nou, nu een nieuwe... Nee nieuwe hoor, ga ja, maar door met je ganzen, ja. Ja, ga ik door met mijn ganzen. Ja. <laughs> nou. Even kijken hoor. Ja, ganzen. Veevorm. Ja, veevorm. Ja. Nou ja, um, het zijn natuurlijk groepdieren. Oh ja. En als zij als groep bij elkaar willen blijven... Want dit moet je ook, een verschijnsel van de natuur moet je wel evolutionair verklaren. Als je een ultiem wil verklaren. Ik kan hem ook proximaal verklaren. En dat is ook een gans, Ja, ja. proximaal. Dus, het is, dus vrij uh, kort aan. Dus Een gans heeft gewoon een soort van programmaatje in zijn hersenen. Die zegt, um, als, er een, als ik de voorste ben, dan vlieg ik de koers die ik moet vliegen. Want dat V-formatie vliegen is natuurlijk voor lange afstanden. Uh, die gaan helemaal door naar Afrika. Het is een vlucht. Of een, een, een, een lange afstandsvlucht die ze maken in die veeformaties. Ja. Anders dan spreeuwen die dan boven je huis allerlei rondjes draaien en weer in een boom klimmen met z'n allen. Ja. <lacht> ja. Dus het zijn groepen dieren en het is succesvol als ze dus bij elkaar weten te blijven. Nou, stel je voor dat ze nou op linie gaan vliegen, dus ja. naast elkaar, ja. dan is het niet echt duidelijk wie dan de leiding op dat moment heeft die je moet volgen. Ja. En dat... Dat, dat, dat kost energie. Ja. Als, je, als je continu uh, moet, uh, heel veel moet corrigeren ja. tijdens de hele vlucht naar Afrika. Ja. Dan zou je ook kunnen zeggen, nou, waarom dan niet achter elkaar vliegen? Ja. Ja. Dat zou ook nog kunnen, dat je single faal achter elkaar gaat zoals wielrenners doen. Ja. Als je uh, dat doet, daar kunnen er verschillende redenen voor zijn. We weten natuurlijk niet wat, wat is nou de reden Dat Het kan zijn dat ze het vervelend vinden dat ze het dan geen zicht hebben. Het ja. kan ook zijn... Dat ze, het, uh, dat ze het doen omdat je inderdaad een soort slipstream krijgt. Als je echt recht achter elkaar gaat vliegen. Oh ja. ja. Ik, ik, ik kan mezelf voorstellen, maar goed. Dan zou je ook kunnen zeggen: je kan ook boven elkaar vliegen. Oh ja. Maar dan heb je kans dat er, dat er uh, um, predators zijn op die lange vlucht, roofvogels. En als er dan iemand boven je hangt, dan zie je het niet op tijd. Het, ik denk dat het gewoon de, de beste formatie is om te vliegen in een v formatie Ja. Ja, ik, boven elkaar lijkt me heel onpraktisch. Naast elkaar ook. En met ja, z'n allen achter ook, elkaar ik dan. Met z'n allen achter elkaar zit je de hele weg tegen de staart van de vogel voor je aan te kijken? Dat lijkt me niet relaxed. Nee. Dus, dus dit is eigenlijk op zich heel logisch. Ja. Ja. ja, ja. En als je op één lijn gaat vliegen, ja, dan is, is er geen leidinggevende, als het nee. ware, nee. Nee. op dat moment van wie de koers En nee, dat is ook stom, want dan heb je met z'n allen tegenwind en allemaal die vliegjes in je ogen, dat is niet handig. Dat is niet handig. Nee. nee. Goed. Ik, ik heb een beeld, Vincent. Dank je wel. Oké, okay, jou. Tot de, de volgende keer. Doeg. Hoi. Ja, Pieter. Het is weer een boeiende uitzending vanavond. Dat zeg je een beetje alsof je het eigenlijk niet meent. Het ja, klinkt een beetje nou. Het is weer nou, ik vind het beren. Een interessant. Oh. <laughs> uh, ik wil graag iets even over zeggen over het linksom en over de wapens. Ja, het linksom. linksom. Als ik naar de Olympische Spelen kijk, dan gaan ja. de wuurrenners linksom. De hardlopers gaan linksom, ja. de speedway gaat linksom. Ja. En ik denk dat het voordelen heeft om internationaal gezien één systeem te hebben. Dat lijkt Want mij dan, ook. Dan ben je ook gewend om rechtsom te kijken of linksom te kijken... of je nog ingehaald wordt door een ander of niet. Maar dan zijn er vaste patronen. En ik denk dat het handiger is dan wanneer het zich steeds zou afwisselen en ja. het ene land het linksom en het andere land rechtsom doet. Ja. Dus daar is dat. Ja. Uh, nou, die wapentoestand in de Verenigde Staten. Ja. Ik zat gisteravond eventjes naar de uh, televisie te kijken... en er was een uitzending met hele oude kanonnen... met allemaal mannen, mannen op leeftijd... en die vonden het geweldig om die kanonnen af te schieten. En dan zag je die dingen helemaal achteruit schieten... als het projectiel naar voren ging. En dan moesten ze dit weer re rechtzetten... en ze genoten van de geur van het kruid... en van de herrie van het lawaai en zo... Nou, dan kom je al op een psychologisch terrein terecht. Dat je zou moeten betrekken bij vergelijkingen tussen landen. En als ik dan dat kleine landje hoor vergelijken met dat hele grote land Amerika, het kleine landje Nederland. Mm -hmm. Dan denk ik, zouden we niet ook eens moeten kijken hoe het bij de buren is? Bij de buren kunnen we zo in Duitsland wapens kopen. En daar hoor je helemaal niet van die vreselijke verhalen waarbij particulieren daar groot misbruik van maken. Dus ik denk dat als je zo'n onderzoek zou willen doen... dat je het op veel grotere schaal eens zou moeten gaan bekijken... voordat je conclusies kan gaan trekken hoe het nou eigenlijk komt... dat het is zoals het is. Ja. Nou, daar zit wat in. Het is denk ik veel te moeilijk om, uh, om dat kort... Af te doen. Nou ja, die, die tweede, tweede grondwet en, en uh, het gebruiken, dat, dat, ja, dat brengt natuurlijk wel iets met zich mee. Ik denk dat de cultuur ook een grote rol speelt. Ja. Ik weet bijvoorbeeld dat Polen, dat bezit uh, heel veel soldaten, de, de, de mannelijke Polen mm. zijn erg uh, militaristisch. En die hebben zijn ook altijd hele goede, hebben goede legers gevormd en zo. Dat is allemaal denk ik toch cultuur bepaald. Ja. En dat zit niet vast op een beer of op een Eskimo, denk ik. <laughs> nee. <laughs> Dankjewel, Pieter. Alsjeblieft, hè. Een goede nacht nog. Dag, Jijvel. Dag, Eskimo. Dag. Redbox is dit. En voor Amerika. 0800 1121. You're parasites AI. Now I gotta tell you that I've been down Down so low that I've hit the ground Made in Taiwan, Western Sea Zo'n leuk verhaal over Redbox, het bandje. Die, uh, die jongens die zaten bij elkaar op school... En uh, op een gegeven moment was er een, uh, een rockgroep, Sleten... en die trad op op die school. En toen ze weggingen, toen lieten ze een rode doos achter. En die rode doos hebben de leden van Redbox bewaard. Daar gingen ze hun microfoons in opbergen. En toen besloten ze zichzelf als band dus ook Redbox te noemen. Dat vind ik leuk. En het liedje heet For America. En dat was natuurlijk uh, naar aanleiding van het hele verhaal... over de wapens in Amerika. Even kijken welke vragen nog niet beantwoord zijn... Uh, Frank wil graag weten waarom presentatoren op televisie, als ze met z'n tweeën presenteren, elkaar regelmatig aankijken. Peter vraagt zich af waarom vrouwen in Bolivia een bolhoedje dragen. Uh, Adil wil weten of, als hij een nieuwe baan vindt, hij dan ook zijn pensioen moet overhevelen. En dat zijn, geloof ik, ja, dat zijn de vragen die nog niet beantwoord dus zijn. Er zijn er maar drie. Dat moet toch nog lukken het komende uur en uh, acht minuten. 0800-1121. Ad, nacht. Hey, Hallo. Hallo. Nou, zeg het eens. Nou, ik had er weer... Je was net bezig over de raad wat hij rijdt. Ja. ja. Jawel, we hebben de vrachtwagenchauffeur. Kijk, dus we gaan raad wat hij rijdt spelen. Ja. Maar even bel je verder helemaal nergens over. Nee. Dat is eigenlijk buiten de spelregels, hè? Je, oh. moet, je, moet, je moet deelnemen aan het programma... en dan per ongeluk vrachtwagenchauffeur zijn... Oh, uh, uh, Kijken, waar wil ik nog een antwoord op? Uh, um, um, um, Jij gaat uh, nu een antwoord vond. verzinnen, zodat we raad wat hij rijdt. Nee, zo werkt het natuurlijk ook weer niet. Volgens mij moeten we spelregels maken bij dit programma. Het wordt veel te ingewikkeld. Het is, ik ga er eens even voor zitten, want het, als er raad wat hij rijdt gespeeld moet worden... moet ik me altijd even concentreren, moet ik alles even goed zetten zo in de studio. Ja. Ah, zo. En ja, dan moet ik even feeling maken met je vrachtwagen. Mm -hmm. Even uh, eventjes... Uh, in touch komen met jouw... Uh, in touch met je lading, dat klinkt heel raar. Maar goed, oké. Okay. Ik, uh, ja, ik, voel, ik voel, het is een grote vrachtwagen. Dat klopt. Ja, dat dacht ik al. <laughs> dat is meestal zo. Ja. Uh, wat erin zit, kun je dat eten? Uh, je zou het zo kunnen eten, maar dat is niet de bedoeling. Nee, je kunt het beter gebruiken om er iets van te maken. Ja. Oké, okay. is het lekker? Uh, ja. Als het straks bewerkt is. Ja, het is in principe best lekker. Ja. Het is in principe best lekker. En ja, het, is, het is. Ja. <laughs> het is, in de vorm die jij bij je hebt, nee, in de vorm als het straks bewerkt is, is het dan uh, eten of is het dan eten? Of is het dan drinken? Eten. Eten. En ja. uh, eten mensen het dagelijks? Oké. Okay. Okay. En uh, eten mensen het dan uh, bij het avondeten? Nou, het kan overal in zitten. Oh. Ja, zoals het nu is. Maar in de bewerkte versie kan het bij alles gegeten worden. Is het meel? Nee. Oh. Uh, is het suiker? Ja. Is het suiker hier? Wat? Suikerbieten. Nee, je rijdt met suikerbieten. Ja! Oh, shit. Die was wel snel trouwens. Ja, maar ik heb een, een suikerbietenvet is Al wat stom zeg, want ik bedenk nu <laughs> dat ik... Want het is toch al bijna... Oh, tot wanneer is het suikerbietentijd? Uh, tot maandag. Tot de aanstaande maandag? Aanstaande maandag zijn we klaar. ben ja. ik weer te laat. Ik heb nog een afspraak met een meneer in België. Die afspraak staat al twee jaar dat ik een keer mag komen kijken in de suikerfabriek. Oké. Okay. Maar, ja. maar dat moet tussen september en, en uh, januari en iedere keer vergeet ik het weer. Ja, ja. Pop ja, ik al, we Maar We moeten wat... nog tot komende maandag en dan zijn we klaar. Maar wat rij je dan de rest van het jaar, Ad? Uh, in principe alles wat losgestort in een kepper kan. Graan, uh, oh. kunstmest, uh, veevoeders... Uh, ja. Maar in de tijd dat jij dan suikerbieten rijdt, wie rijdt dan met de kunstmest? Uh, niemand. Oh, okay. de, de rest van de collega's. Oh, ja. Maar hebben jullie het dan altijd van september tot uh, januari heel verschrikkelijk druk? Of zijn er dan van januari tot, uh, uh. tot uh, september weer andere dingen die... Uh... Die... Dan, zijn weer, dan zijn er weer genoeg andere dingen om te rijden. Ja, maar die rijden ja. allemaal de rest van het jaar ook. Nou ja, goed, het is ook. Uh... Jawel, maar, maar ja, dat is natuurlijk sowieso de, de, de, dan, dan is de oogst, zeg maar, waar wij uh, wij rijden heel veel op op Frankrijk en dan zijn de oogsten daar binnen en, en de drukte met de, met de kustmastap, is dus meestal pas weer ja... februari, maart. Oh, okay. Dus dit is natuurlijk om de winter te overbruggen, uh, een heel mooi product. Oké, okay. nou, um, ik, ik, uh, ik ben blij dat ik het heb kunnen raden. Ja! En ondanks dat je verder niet over een vraag van antwoord belde, vond ik het toch gezellig. Kijk, oké. Okay. Nou, <laughs> Dank je wel. En hey, ja, rij je voorzichtig dan. met de suikerbieten? Doe het! Oké, doe. Okay, 0800-1121. Alaida. Ja, hallo. Hallo. Ik wil toch eens reageren op het brulletje. dat leesbrilletje. Ja. Die mevrouw zegt: mijn zoon zit erin. Nou, ik kan je vertellen, ik heb vier, vijf jaar een bril. Ja. Maar op de niet eens te meten. Dus ik ben, kom bij binnen en dan zeg ik van mij, ik lees hier een stuk minder. Dan pak ze gewoon, de en die kan er klaar zijn. Oh? De opticiën heeft kant-en-klare Ja. Is een beetje lui op en... vind ik. Nee hoor. Oh. Maar er is gebleken bij Radar, dacht ik. Eind vorig jaar, dat we een proef hebben gedaan dat de opticiënbrilletjes net zo goed zijn als de DA. Oh. Zeeman, de kruidvatbrilletjes, maakt nou, geen moer uit. Um, zelfs, datzelfde voor zonnebrillen. Uh, nee, ja. het uh, is, is me duidelijk, Alaida. Dat is, uh, dan weet Adil dat. En dan wil ik even reageren op die... Meneer Kees dacht ik dat het was. Dat weet ik ook zo niet uit mijn hoofd, wie je bedoelt. Die Kees. Ja, ik of weet toch niet die... wel over welk onderwerp. Of die mevrouw die geld aan hem moest geven. Ja, dat Want was het... Kees, ja. Als het niet zwart wat wit op papier staat, kan hij niet in boven gaan. Ah, dat is nog eens een goede, goede tip, inderdaad. Het moet gewoon op papier staan, natuurlijk. Het moet ja. zwart-wit of bij hem door hun tweeën of bij de notaris. Oké. Okay. Hans heeft een report om op de staan. Duidelijk. Hier? Dankjewel hè. Oké. Okay, doei. Dag. Um, Hans. Hans Koevoet. Dag Hans Koevoet. Ik heb nog een vraag van verleden week. Een man die zijn documenten uh, natwaardig hoor wat, ge wat gekreukt was. Ja. Yeah. Nou ik werk op een, uh, een kartonnagefabriek. Ja. Yeah. Nou, het is heel simpel. Het, het papier wordt uh, normaal gewalst. Ja. Dan wordt er het water wordt er uitgehaald. De hars moet wordt er, wordt er, er dan uit. En dan, als je het eigenlijk wil uh, laten drogen, zoals die, zoals die man dat met dat document, dan zou je het eigenlijk onder een pers moeten leggen. Je moet opnieuw nat maken. Ja. En dan onder een onder pers leggen. Ja, maar je krijgt natuurlijk, ja, ja, in principe doe ik geen vragen meer van vorige week, maar toch, uh, je krijgt de vezeltjes natuurlijk nooit meer recht. Ja, nee, die vezels die zitten in, in elkaar, die zitten in ja. elkaar gehaakt eigenlijk. Ja. Dus als je het onder een microscoop gaat uh, bekijken, zijn het allemaal vezels die allemaal in elkaar gehaakt zitten. Okay. Nou, die houden elkaar vast. Nou, wat, wat zit er nou in? Normaal, als je dat uh, van nieuw... Uh, uh, van, van hout maakt, hè? Dat, dat, dat, dat, dan krijg je cellulose. Ja. Nou, er zit meestal haars in en, en er zit nog wat uh, ligninen in. Nou, dat, dat, dat water, dat spul moet er eigenlijk allemaal uit en dat kan je eruit krijgen als je dat onder, onder een pers legt. Oké, okay, nou dit, dat is toch fijn om nog even te weten, Hans. Dank je wel. Kijk, dan, uh, gewoon de vraag van vorige week ook nog eventjes toegelicht. Maar nu weer de vragen van deze week. Daar gaan we zo mee verder na het nieuws. Bel vooral nog steeds naar 0800-1121.